Zes uur, goedemorgen. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Delen van Suriname zijn getroffen door rukwinden, hevige regenval en aan zee metershoge golven. Een deel van het dak van het Sint-Vincentius-ziekenhuis in Paramaribo is weggewaaid, evenals veel daken van woningen. Een deel van het land heeft geen elektriciteit. Politie, brandweer en militairen bieden hulp bij schade door weggewaaide daken, ontwortelde bomen en vernielde elektriciteitsmasten. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing heeft een crisiscentrum ingericht. Het wordt nu nacht in Suriname. De omvang van de schade door de storm kan pas worden vastgesteld als het licht is. In de Witteelt in Nederland zijn steeds meer criminele Vietnamesen actief. Maar ze spelen hier niet zo'n dominante rol als in Duitsland, Groot-Brittannië en Tsjechië. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Raad van Korpschefs. Er, waren diverse, er werden diverse kwekerijen van Vietnamesen ontdekt, de meeste in de omgeving van Helmond, vooral in woonhuizen. Achter enkele kwekerijen zaten criminele netwerken met internationale lijnen. Een van de managers bij tankopslagbedrijf Otviel in Rotterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Volgens het bedrijf neemt manager van de Zanden hiermee de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van de benodigde vergunningen voor lopende projecten. Otviel kwam dit jaar een aantal keren in het nieuws door overtredingen van de milieuwetgeving, ongelukken en slecht onderhoud. Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. In de Amerikaanse staat Florida is de politiechef ontslagen... in verband met de zaak Traven Martin. De zaak zorgde voor veel ophef, omdat de politie eerst de verdachte... die de zwarte tiener doodschoot, niet wilde oppakken. Traven Martin werd doodgeschoten door een burgerwacht. Volgens vele Amerikanen was het een racistische moord. De burgerwacht werd uiteindelijk toch aangehouden... en aangeklaagd wegens doodslag. Het weer, eerst droog... En 22 tot 25 graden. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En in de avond volgt regen. Mogelijk met zware windstoten en onweer. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is donderdag 21 juni. Dit wordt de langste dag van het jaar. Griekenland heeft een nieuwe regering. Het laatste nieuws uit Athene hoort u van correspondent Kees. De Coalitie daar in Griekenland bestaat uit drie partijen. En dat is iets nieuws voor het land. Aan historicus en Griekenland-kenner Kees Klok vragen we of dat wel gaat werken. En aan een gesprek gisteravond zitten premier Rutte en bondskanselier Merkel... wat betreft Europa weer op één lijn. U wordt zo wat ze te bespreken hadden. En we vragen een reactie op de uitkomst van dat gesprek... aan PvdA-leider Diederik Samsom. Dan de Europese ministers van financiën die komen vandaag bij elkaar om de eurotop van volgende week voor te bereiden. Over de uitdagingen waarvoor zij staan praten we met hoofdeconom van ING voor de eurozone, Peter van den Houten. Anders ik hoort vandaag welke straf er tegen hem geëist gaat worden. Correspondent Rolien Kreton maakt alvast een reportage in Noorwegen. Personeel van Netcar legt vandaag het werk opnieuw neer uit protest tegen de opstelling van moederbedrijf Mitsubishi. Wie graag wit blinkerende tanden heeft, moet vooral blijven luisteren. Hebben we straks nieuws over, zal na negen uur worden. Een kleine Gronings schoolvecht voor het voorbestaan. Belgische politiek buigt zich maar weer eens over het district Brussel-Halle-Vilvoorde. En het Nederlands vrouwenelftal is wel succesvol. En is bijna geplaatst voor het EK. We spreken de topscorster. En dan hebben we het ook nog vandaag vanmorgen over het voortkwakkelende zomerweer. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot 10 uur. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl of naar radio1.nl. Ja, het weer in Suriname is helemaal niet best. U hoorde dat net, uh, het land is getroffen door noodweer. Uh, Harmen Boerboom, uh, correspondent in Paramaribo. Uh, Harmen, hoe erg is het? Nou, het is alweer voorbij. Het is uh, inderdaad noodweer geweest... in die zin dat het vooral ontzettend hard gewaaid heeft. Ik, ben nu, uh, ik loop nu op straat. Het is hier even over ene midden in de nacht. Uh, het is enorm tekeer gegaan in ongeveer anderhalf uur tijd... om uh, ongeveer half negen, negen uur uh, lokale tijd. En met name wat kustdorpjes in het oosten van het land... het uh, Indianendorp Galibi is uh, zwaar getroffen. zijn uh, daken van de huizen gedrukt, schepen gezonken... Uh, boten gezonken, moet ik zeggen, geen grote schepen. Maar ook hier in Paramaribo. Er zijn een aantal gebouwen zwaar beschadigd... en zijn bomen omgewaaid en op auto's terechtgekomen. En is het zo erg, harm dat er ook hulp nodig is? Ja, ik denk dat de mensen vooral zelf uh, aan het redden zijn wat er te redden valt. Uh, de, de schade is waarschijnlijk voor zover het nu te overzien is uh, vooral afgerukte daken. Er zijn vooral zinkplaten hier en de kwaliteit van de spijkers en de lengte van de spijkers die daarvoor gebruikt zijn... die bepaalt of een dak wel of niet uh, stormvast is. Uh, echt grote noodhulp is hier niet. Er is een crisiscentrum ingericht, maar wat die op dit moment precies doen en in hoeverre die echt massaal moeten uitdrukken... Dat weet ik niet. Ik denk dat ze meer stand-by zijn voor echte noodgevallen. Is het nu definitief weg, Harmo, of komt er nog meer aan? Nee hoor, ik, ik heb de indruk, dit is uniek, ik, ik, ik was zelf, zat ik in huis en ik heb echt hier nog nooit meegemaakt dat het zo ongelooflijk tekeer ging dat je echt denkt van, uh, gaat dit wel goed, ook met mijn eigen huis en dat is niet het slechtste huis van Paramaribo, kan ik je eerlijk vertellen, dat je denkt van, uh, wat is hier gaande. Ik denk dat het nu, uh, dat het gewoon een korte maar hevige storm geweest is, maar ik ben geen meteoroloog, maar ik heb de indruk dat het nu voorbij is. Harmen Boerboom, dankjewel, Harmen Boerboom vanuit Paramaribo. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Egypte is uitgesteld. De kiescommissie heeft meer tijd nodig om klachten over fraude te behandelen. Beide kandidaten, Mohamed Morsi van de moslimbroederschap... en oud-premier Ahmed Shafiq, claimen de overwinning. Vannacht zocht een woordvoerder van Shafiq toenadering tot zijn directe tegenstander. In the event that als Shafiq de verkiezingen verliest... dan zal hij niet aarzelen om zijn diensten aan te bieden bij Morsi. Want het landsbelang is dus belangrijker dan het partijbelang... al dus de woordvoerder van Ahmed Shafiq. Dan naar Griekenland. Daar worden vandaag de leden van het nieuwe kabinet gepresenteerd... Antones Samaras is nog maar net beëdigd als premier. Toch kan het nieuwe kabinet al snel regeren. Eén ministerspost is al uitgelekt, zegt EU-parlementariër Corine Wortman. De minister van Financiën, dat dat uh, waarschijnlijk is de voorzitter van de grootste Griekse bank... die dus het financiële systeem in Griekenland heel goed kent. En uh, hij gaat waarschijnlijk ook al uh, donderdag en vrijdag bij de ministers van Financiën aanschuiven. Dus meteen aan de slag. De rol van de socialistische PASOK-partij in de nieuwe regering... zal bescheiden zijn, voorspelt EU-parlementslid Thijs Berman. Volgens Berman had de partij eigenlijk geen andere keus... dan om mee te gaan regeren. Nou, als Paas ook er niet in zou gaan, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de partij helemaal uiteenvalt in interne twisten die toch al heel ernstig zijn op dit moment. Het risico voor Venizelos, de partijleider, is groot. Het zou best eens kunnen dat hij daarom ook alleen een soort van technische ministers levert. Vooral geen, geen politieke kopstukken die daarmee te belangrijk zouden worden als minister. Paas ook heeft bovendien een lastige boodschap te verkondigen aan de kiezer, zegt Berman. De angst voor het uiteenvallen van Pasok is groot. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de crisis van het land. Wat moet je je kiezers bieden als je ze echt alleen maar bloed, zweet en tranen hebt te geven? Diezelfde boodschap heeft de kerstverse premier ook uit te leggen. Niet alleen aan de kiezer, maar aan het hele volk. De nieuwe regering van Samaras moet vooral gaan bezuinigen om aan de eisen van Europa te voldoen. Terreurverdachte Anders Breivik hoort vandaag welke straf dat tegen hem geëist wordt. Vorige zomer doodde die 77 mensen in de Noorse hoofdstad Oslo en het eiland De Rechtszaak duurde 10 weken. Voor de nabestaanden en het slachtoffer waren het 41 slopende procesdagen. Ik heb 10 weken of hell because is murder. Hij onze kinderen. Hij probeerde meer te En dat is waarom een van de slachtoffers vertelde in nieuwsuur hoe hij ternauwernood wist te overleven tijdens het bloopdat op Utoya. He almost shot me twice, but he missed because I jumped into the water. But it was it was terribly close. Ja, hij was dichtbij zijn dood, uh, maar hij heeft er bewust voor gekozen om dit proces niet bij te wonen. I wanted to go get away. Uh, I didn't like the focus. I didn't like him being in media all the time. So I, I traveled to Berlin for two weeks uh, just to get away from everything. Psychiaters hebben tijdens het proces geconcludeerd... dat Breivik een narcist is die mogelijk aan wanen leidt... en waarschijnlijk het syndroom van Asperger en Gilles de La Tourette heeft. De uitspraak van de rechter is waarschijnlijk op 20 juli. In de zaak van de Belgische kasteelmoord is een vierde verdachte aangehouden. De Belgische media zeggen dat het een Nederlander is... die het contact onderhield tussen de opdrachtgevers van de moord en de daders. We weten dat het gaat om een man met de Nederlandse nationaliteit. Hij is gisteren opgepakt door de speurders van Brugge en ondervraagd. En vanochtend is hij dan verschenen voor de onderzoeksrechter... en die heeft hem laten aanhouden. Volgende week dinsdag verschijnt de man voor de raadkamer... 34-jarige kasteelheer Stijn Salens verdween eind januari... uit zijn kasteel in Wingenen. Er werd veel bloed en ook een kogelhuls gevonden... maar het slachtoffer was spoorloos. Rechercheurs beschouwen de nieuwe verdachte... als een handlanger van de opdrachtgever... Ook zou hij contact hebben gehad met Pierre Serry... de man die verdacht wordt het lichaam te hebben gedumpt. Hij zou meegeholpen hebben om uh, Stijn Salens uh, uit de weg te ruimen. Men is de man op het spoor gekomen aan de hand van uh, telefonieonderzoek van Pierre Serry. Onmiddellijk na zijn uh, arrestatie en uh, zijn uh, vrijlating de eerste keer... Uh, heeft hij een paniektelefoontje gepleegd naar die man. Uh, dat telefoontje is uh, onderschept. Men is er uiteindelijk in geslaagd om die man te identificeren... met het gevolg dat hij dus uh, opgepakt is ondertussen. Ja. naast deze verdachte zitten er nog drie mannen vast. De eigenaar van het huisje, de schoonvader en een zwager van Steinshalend. De postcode loterij is niet van plan om zes deelnemers 2500 euro te betalen vanwege misleiding. De loterij gaat in hoge beroep tegen een uitspraak van de rechter. De postcode loterij had mensen een brief gestuurd met een code waarmee ze een welkomstgeschenk konden winnen. De zes die de zaak aanspanden, wonnen met hun code 2500 euro... maar kregen het geld niet. Ze vonden de reclame misleidend en stapten naar de rechter. In de algemene voorwaarden van de postcode loterij waar ik op stuitte... staat in de tweede linea dat hun reclame absoluut niet misleidend mag zijn. En toen dacht ik, nu heb ik ze. Ja. gedupeerden zaten bovendien niet te wachten op zo'n brief. Ze hadden zich nergens voor aangemeld. Ik vind het opdringerig. Heel veel Nederlanders zitten er volgens mij niet op te wachten. Ik ook niet. Ondanks mijn nee-nee-stickers uh, op de deur. Het is maar ook een raadsel hoe ze aan de adresgegevens komen. Dat is een andere discussie. Ik vind dat het moet stoppen. Volgens de postcode loterij ging het slechts om een kans op het bedrag te winnen. Dat zou dan op de achterkant van de aanbiedingsbrief hebben gestaan. In de Amerikaanse staat Florida is de politiechef ontslagen... die verantwoordelijk was voor het optreden van het korps... in de zaak Trevor Martin. De zaak zorgde voor veel ophef in de Verenigde Staten... omdat de politie in eerste instantie, de man die de zwarte tiener doodschoot... niet wilde oppakken. Er werd toen al gestemd over een mogelijk ontslag van de politiechef. Maar uiteindelijk mocht hij toch blijven. Niet veel later werd de belangrijkste aanklager van de zaak gehaald. Niemand weet waarom, zegt een Amerikaanse verslaggever. Prosecutor originally decides not to prosecute, forced the case. Police chief decides not to prosecute, fired. What's the backstory here? What's the misconduct? You don't usually fire somebody unless they've done something wrong. Trevor Martin werd doodgeschoten door een burgerwacht omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Volgens vele Amerikanen was het moord met een racistisch motief. Een backpackvakantie in Australië is voor een 26-jarige vrouw uit Culemborg uitgelopen op een drama. In april veroorzaakte Linda Heuskamp in het westen van Australië een ernstig auto-ongeluk waarbij haar reisvriendin om het leven kwam. De Nederlandse wordt nu aangeklaagd wegens dood door schuld. Ik voel me best heel eenzaam. Ja, alles wat er is gebeurd. Suus, overleden, nou die aanklacht. Ja, dat doet me heel veel, heel veel zeer. Ze kan in het ergste geval veroordeeld worden tot tien jaar gevangenisstraf. Huiskamp wist niet wat er over kwam toen de politie haar in het ziekenhuis kwam ophalen. Toen ik werd gearresteerd werd ik ook meegenomen, er werden vingerafdrukken uh, gemaakt, er moest het DNA leveren, er werd zo'n zo'n foto gemaakt met zo'n nummer onder me en. Ja, beeldcondities, ik mag west australië niet verlaten... mijn paspoort moest ik inleveren. De arrestatie en het ongeluk waren ook een schok voor haar ouders. Ze werden niet vermoedend op hun werk gebeld met het slechte nieuws. Uh, Gerrit je moet gauw naar huis komen, want er is iets ergs gebeurd. En uh, nou, dat was gelijk heel duidelijk voor mij. Op de fiets gestapt en naar huis. En, uh, en thuis kregen we de mededeling van dat Linda een heel ernstig ongeluk had gehad. En uh, zo ernstig uh, dat uh, haar vriendin daarbij was omgekomen. En... Uh, nou, dat plofte er even in. Ja, dat was uh, in één seconde staat uh, je leven op zijn uh, kop, zeg maar. Vandaag hoort Linda Huiskamp of ze haar zaak in Nederland mag afwachten. Als dat zo is, moet ze wel een borgtocht van 18.000 euro betalen. Een bejaarde vrouw is gisteravond met haar auto tegen een huis in het Noord-Hollandse Limmer gereden. Volgens de politie verloor de vrouw de macht over het stuur... toen ze niet lekker werd. De dame uh, uh, ja, die is onwel geworden in de auto. Het gaat om een 75-jarige dame. En in plaats van dat zij in de bocht links afnam... is zij uh, recht gereden en is zo op de woning terechtgekomen. Ja, de vrouw reed in één rechte lijn het huis binnen. Ze kwam er zelf met lichte verwondingen vanaf. Er was niemand op dat moment uh, in de woning aanwezig... De dame is nog wel onderzocht door de ambulance... en is voor de zekerheid voor een check nog naar het ziekenhuis gebracht. Een voorgevel van het huis is wel zwaar beschadigd. Brandweer heeft voor de zekerheid de zaak laten stutten. Dan kijken we naar de beurs. Amerikaanse beleggers hebben teleurgesteld gereageerd... op het uitblijven van nieuw stimuleringsbeleid van de Federal Reserve. Het stelsel van centrale banken in Amerika. Voorzitter Ben Bernanke van de Amerikaanse centrale bank... kwam gisteren met het nieuws naar buiten dat het huidige beleid wordt voortgezet. We decided to keep the target range for the federal funds rate at zero to one fourth percent. Het was de bedoeling dat het stimuleringsprogramma eind deze maand werd beëindigd, maar dat wordt dan december. Volgens de Fed heeft de economie in de Verenigde Staten nog steeds steun nodig, onder meer vanwege de economische problemen in Europa. In particular, participants noted that strains in global financial markets, associated principally with the situation in Europe, continue to pose significant risk to the recovery and to further improvement in labor market conditions. Het huidige beleid van de Amerikaanse centrale bank... is gericht op het drukken van de rente op langlopende leningen. Beleggers vinden dat niet ver genoeg gaan. De Dow Jones-index daalde een tiende... en technologie-graadmeter Nasdaq daarentegen. Klom een fractie, mag geen naam hebben, tweehonderdste van een procent. In Japan wordt er al gehandeld. Nikkei-index, daar gaat het goed, staat op een winst van bijna 1 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. Slecht nieuws voor fans van WEM, het popduo uit de jaren tachtig... De geruchten over een reunie zijn door George Michael ontkend. Eerder meldde de Britse krant Daily Mirror... dat George Michael en Andrew Ridgely nog één keer zouden optreden... om de 30 ste verjaardag van Wem te vieren. De krant meldde nota dat dat nieuws afkomstig was... uit kringen rond George Michael. Nou, dat blijkt dus niet te kloppen. Oh, well, George Michael met Faith. Shell krijgt waarschijnlijk snel toestemming... om in de IJszee bij Alaska op zoek te gaan naar olie. Maar daar liggen ook de visgronden van de Eskimo's. En die zijn bang dat de boringen of een mogelijke olieramp... of de walvissen zullen verjagen en ziek maken. Tegelijkertijd zien de Inuit, zoals officieel heette dat... Verenigde Staten en Alaska niet zonder olieinkomsten kunnen. Correspondent Wessel de Jong trotseerde de ijsberen... en ging ter plekke kijken.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 In de Golf van Mexico, in de case van Macondo, het was een very highly pressurized well. In de Golf van Mexico, het was een bron, een olieput die onder hele hoge druk stond, zeer diep onder water zat. Het was er warm, dus de olie was ook zeer vloeibaar. Yeah. In our case in the Arctic, the well itself is much shallower. Het water is hier lang niet zo diep. De put staat ook onder niet zo'n hele grote druk.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 Een oudere Eskimo dankt de heer voor de pas gevangen walvissen. Het oogstfeest in het dorpje Point Hope. Gelegen aan de noordelijkste rand van Alaska. Vlakbij waar Shell gaat boren. Amen. Caroline Cannon kijkt naar de ceremonie vanaf een stoeltje. Wachtend op haar portie walvisvlees.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 ik wil gewoon niet dat dat hier gebeurt. They don't care. For crazy! Amen. Amen. En niet alleen onder Eskimo's uh, zijn er zorgen... over de mogelijke nieuwe boringen van Shell in het Arktisch gebied. Um, ook bij Greenpeace in Nederland. Greenpeace voert vanochtend actie tegen die nieuwe boringen. Er zitten ijsblokken gevuld met milieuvriendelijke olie... voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag vanochtend. Verslaggever Roel Pauw is daar. Roel, hoe is het in Den Haag? Ja, uh, de actie was nog niet begonnen of uh, hij liep alweer bijna ten einde. Want de politie was heel erg snel bij. Ik zal even vertellen wat er tot nu toe is gebeurd. Kriempies uh, had hier een uh, verhuiswagen vol grote ijsblokken neergezet... met de bedoeling om de hele hoofdingang te barricaderen. Nou, er staat nu een uh, rijtje ijsblokken van pakweg een halve meter hoog. Uh, maar uh, voordat uh, de actievoerders verder konden gaan, uh, werden ze opgepakt door de politie in busjes afgevoerd. Trouwens niet alle actievoerders hoor, want boven de hoofdingang is een soort luifel. En uh, daar staan nog twee uh, actievoerders met rode helm en gele hesjes. En die hebben een uh, doek opgehangen, stop shell beschermde Noordpool en als ik nog verder omhoog kijk dan zie ik daar een ijsbeer op de balustrade zitten. Dus ja, een deel van de actie gaat gewoon door, maar toch een beetje jammer misschien Rolf Schipper, campagneleider. Ja, natuurlijk jammer dat we de muur niet helemaal hebben kunnen afbouwen. Maar er staat, zoals je net al zei, wel een stuk van die, uh, van die ijsmuur hier voor het kantoor van Shell. Um, en in dat ijs zit ook olie, of in ieder geval een nepolie. Um, en als het ijs straks gaat smelten, en dat zal het doen in de loop van de dag... dan zal er op de stoep van uh, Shell een kleine olieramp plaatsvinden... Um, en, nou ja, dat en dat is, een... is precies wat er gaat gebeuren volgens jullie verwachtingen in het Noordpoolgebied. Als je daar gaat boren naar olie, dan kunnen ongelukken niet uitblijven. Ja, zo is het, helaas. Uh, deskundigen geven aan dat er een kans van 1 op 5 is voor elk boorplatform wat daar staat. Dat daar een keer iets mis mee gaat, dat daar een keer een olieramp gebeurt. Dus als je daar massaal met oliebedrijven naartoe gaat uh, en daar ja, duizenden olieplatforms neerzet, dan zal dat zeker een keer misgaan. En dat is in zo'n kwetsbaar en uniek natuurgebied is dat natuurlijk een ramp. Ja, ik zie nu trouwens een politieagent bezig met een blok ijs onder zijn uh, auto vandaan te bikken. Een grapje van uh, de actievoerders van Greenpeace, denk ik, om die politiewagen tegen te houden. Uh, even kijken hoe het hier verder gaat. Of er nog iets overblijft uh, van deze actie. Of dat hij smelt als sneeuw voor de zon. Verslaggever Roel Pauw bij de actie van Greenpeace tegen Shell in Den Haag. Later meer dus. Vijf voor half zeven kabinet en Tweede Kamer koersen aan op een stevige confrontatie. Inzet is de verkoop van 80 overtollige tanks aan Indonesië... waar circa 200 miljoen euro mee is gemoeid. Volgens de Kamer is het daar niet pluis in Indonesië... maar de ministers Hille en Roosenthal proberen de Kamer vandaag opnieuw te overtuigen. Het lijkt een kansloze missie te worden voor minister Hille van Defensie. Achter de schermen heeft hij de afgelopen maanden alles gedaan... om de tegenstand in de Kamer te verminderen... tegen de verkoop van tanks aan Indonesië. Maar de linkse oppositie en de PVV waren en blijven tegen... vanwege schendingen van de mensenrechten in het land. De Kamer is absoluut nog steeds tegen, in ieder geval de SP. De PVV is inderdaad tegen de verkoop van de tanks aan Indonesië. De, van de Arbeid is nog steeds tegen het verkopen van die tanks aan Indonesië. De Nederlandse mensenrechtenadviseur... heeft onlangs op verzoek van het kabinet onderzoek verricht in Indonesië. Hij komt tot de conclusie dat er sprake is... van duidelijke verbeteringen van de mensenrechten-situatie. Maar bij de oppositie maakt dat geen indruk... Frans Timmermans van de PVDA. Ik denk dat zijn uh, algemene conclusie dat de situatie verbetert uh, klopt. Uh, de vraag is alleen is die situatie goed genoeg? Na nou, ons oordeel niet. Het is overigens ook tekenend dat de mensenrechtenambassadeur geen toestemming kreeg om Papoea te bezoeken, daar waar de mensenrechten-situatie echt uh, aanleiding geeft tot ernstige zorgen. Economische belangen mogen volgens Jasper van Dijk van de SP niet de doorslag geven. Nederland moet volgens hem oppassen dat de tanks op enig moment tegen de bevolking worden ingezet. Want dan staat ons land in zijn hemd. Net als tijdens de Arabische lente, vindt Van Dijk. Toen zagen we panzervoertuigen uit Nederland rondrijden in Egypte en Bahrein. De Nederlandse regering schaamde zich kapot en zei in reactie daarop... dit mag niet meer gebeuren, we gaan nog veel beter letten op deze wapenexportcriteria. Nu hebben we precies zo'n geval voor ons liggen rond de tanks naar Indonesië... dan moet de regering ook gewoon de rug recht houden... en niet de koopman uithangen, want dat is het probleem met minister Hille. Dan moet ze zich gewoon houden aan zijn eigen wapenexportcriteria... want anders is het immoreel. De PVV van Geert Wilders gaat het niet alleen om de mensenrechten... maar ook om het feit dat Indonesië moslimland is. Dat moeten we niet willen bewapenen, vindt Martial Hernandez. Wij zijn gewoon tegen de verkoop van wapens aan islamitische landen... Maar in dit geval speelt er natuurlijk de schuld die Nederland heeft... ten opzichte van de Papoea's en de Molukkers een, een hele grote rol. Dus het is te makkelijk om het alleen maar af te schuiven op, op dat eerste punt. Uh, ik vind dat hier heel zorgvuldig gekeken moet worden... en dat dit niet onbenoemd mag blijven. De grote vraag wordt of het kabinet zich neerlegt bij een nederlaag in de Tweede Kamer. Of dat het kabinet de tanks toch verkoopt. Formeel mag dat. En minister Hille van Defensie voelt wel wat voor een oorlogje met de Kamer. Maar zijn collega Rosentaal van Buitenlandse Zaken is nog niet zover. De ministers moeten het eerst samen eens zien te worden. Goed. En dan gaan de ministers dus in ieder geval vandaag praten... ook met de Kamer over de verkoop van die tanks aan Indonesië... Hoor de bijdrage van Wilco Boon. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Voor scheidsrechter Björn Kuipers is het EK voorbij. De Nederlander kreeg geen wedstrijd in de kwartfinales toegewezen. Kuipers leidde dit toernooi twee wedstrijden. Ierland-Kroatië en Oekraïne tegen Frankrijk. Igor Sijsling staat in de kwartfinale van het tennis-toernooi van Rosmalen. Hij won zijn partij in de tweede ronde van de Belg Olivier Rogus. Sijsling versloeg zich met 7-5 en 7-6 naar de kwartfinale... waar hij als eerste geplaatste David Ferrer tegenkomt. Bij de vrouwen haalde Arantxa Rus het niet. Ze verloor kansloos van Sofia Arvidsson uit Zweden 6-4, 6-1. En De laatste Nederlandse is daarmee uit het toernooi. Roger Federer is ook in 2013 te bewonderen op het ABN AMRO-tennis-toernooi. De Zwitser komt naar Rotterdam om zijn titel van dit jaar te verdedigen. Federer kan de eerste speler worden die het toernooi drie keer op zijn naam schrijft. Toernooi-directeur Krajcik... Is blij dat de nummer drie van de wereld weer naar Rotterdam komt. Het voordeel was dat dit jaar Olympische Spelen was. Daardoor besloot hij om te komen. En uh, ja, ik denk dat hij gezien heeft hoe leuk het eigenlijk is bij ons in Rotterdam. Hoe goed hij eigenlijk binnen kan spelen. En, uh, ja, en dat smaakte duidelijk naar meer. Dus uh, ja, ik was zelf een beetje bang. Ik denk van, goh, komt hij echt alleen maar voor 2012 en uh, vanwege Olympische Spelen. Maar uh, hij heeft nu besloten dus ook om 2013 te komen. Dus dat is mooi. Michaela Krajicek doet definitief niet mee aan Wimbledon. Een virusinfectie houdt de nummer 79 van de wereld aan de kant. En Bibiana Schoofs is juist dichtbij een plek in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze moet nog één partij winnen. Schoofs stuit in haar laatste kwalificatiepartij... op de Kroatische Mirjam Lukic. Wiel, Wielrennen. Leo Westra is in Emmen Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Westra bleef een aantal grote namen als Lars Boom, Nikki Derpstra... en ook titelverdediger Stef Clement voor... Bij de vrouwen was Ellen van Dijk de beste. Na haar nationale titel in 2007 won ze nu voor de tweede keer. Van Dijk werd van tevoren al getipt als een van de winnaars. Ja, de eerste keer was het wel echt een beetje een verrassing. En nu, uh, ja, nu uh, ben ik ook geselecteerd voor de Olympische Spelen. Dus ja dan, uh, ja, dan weet je dat je in principe bij de beste tijdreizers van Nederland hoort. En dan wordt er wel een beetje van alle kanten verwacht dat je hier dan uh, ja, de titel haalt. Maar ja, dat is wel wat makkelijker gezegd dan gedaan, uh, moet ik zeggen. Vorig jaar moest Van Dijk Marianne Vos nog voor zich dulden. Maar Vos moest dit jaar met een schouderblessure toekijken. En DJ Drogba, kunt u hem van Chelsea, die dit jaar de Champions League won, gaat voetballen in China. Hij tekent een contract van 2,5 jaar bij Shanghai Shenhua. En gaat 1 miljoen euro per maand verdienen. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven geweest. Dorot Meegens, Goedemorgen. Goedemorgen. Suriname is getroffen door rukwinden, hevige regen en aan zeemeters hoge golven. Veel daken zijn afgerukt. Een deel van het land heeft geen elektriciteit. Er zijn veel omgevallen bomen en elektriciteitsmasten. Nationaal coördinatiecentrum Rampenbeheersing heeft een crisiscentrum ingericht. In de wietelt in Nederland zijn steeds meer criminele Vietnamese actief. Maar ze spelen hier niet zo'n dominante rol als in andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Raad van Korpschefs achter enkele kwekerijen van Vietnamezen bleken internationale criminele netwerken te zitten. Manager van de zanden van tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Dat is volgens het bedrijf in verband met het ontbreken van de benodigde vergunningen voor lopende projecten. Otfiel kwam dit jaar een paar keer in het nieuws door overtredingen van de milieuwetgeving, ongelukken en slecht onderhoud. In de Amerikaanse staat Florida is de politiechef ontslagen in verband met de zaak Trayvon Martin. De zaak leidde tot veel ophef omdat de politie eerst de verdachte die de zwarte tiener doodschoot niet wilde oppakken. Trayvon Martin werd doodgeschoten door een burgerwacht. Volgens veel Amerikanen was het een racistische moord. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag heeft de zomer ons een kort voorproefje, maar helaas is het alweer snel gedaan. Als aan het einde van de middag een felle buienlijn het zuiden van het land nadert. Vanochtend bereikt de zon vooral de noordoostelijke helft van het land. In de rest van het land is het half tot zwaar bewolkt. In de loop van de dag gaat de zon steeds vaker schuil achter dikker wordende bewolking, aangevoerd vanuit het zuiden. De temperatuur loopt flink op, 20 graden op de wadden en 25 lokaal in het zuiden. Vanavond passeert dan een felle buienlijn vanuit het zuidwesten. Dit zijn zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag. In de eerste helft van de nacht verlaten de buien het noorden van het land en klaart het op. De temperatuur daalt naar 10 tot 12 graden. De wind draait naar de buienlijn naar het zuidwesten en wakkert flink aan. Gedurende de nacht is de wind matig tot vrij krachtig boven land... en krachtig tot hard, mogelijk stormachtig aan zee. Morgen houdt de krachtige zuidwester aan. Verder wisselen bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of 19. En dan de ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht staat een auto in brand. Het is bij Leusden. Er staat file achter vanaf knoopend Hoevelaken, 5 kilometer. De A73 Maasbracht richting Nijmegen is helemaal dicht tussen Malden en Nijmegen. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven over de A67, A2 en de A50. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een man uit Papendrecht begon in maart van dit jaar... aan een fietstocht van Nederland naar Turkije. Maar daar is hij nooit aangekomen. En nu is hij internationaal als vermist opgegeven. We hebben contact met Gijs van Nimwegen van de politie Zuid-Holland-Zuid. Meneer van Nimwegen, goedemorgen. goedemorgen. Wat kunt u over deze man vertellen? Uh, nou ja, wat u zegt, uh, hij is uh, op 10 maart weggegaan met fiets richting uh, München. Toen nog uh, met de trein uh, om vanuit München verder te fietsen richting Turkije. Uh, 11 dagen later, op uh, 21 maart, uh, heeft hij nog een, een pintransactie uh, gehad. Hij heeft met zijn pin pas betaald. En dat was uh, in, het, uh, in Servië. In, uh, uh, en twee dagen later uh, heeft hij de grens gepasseerd van Bosnië... En sindsdien uh, is het spoor uh, opgedroogd en uh, weten wij niet meer wat, uh, wat er met deze meneer is gebeurd. Mm -hmm. Er is helemaal niks meer van hem vernomen na de 21 ste begrijp ik dat? Dat heeft u goed begrepen. Sterker nog, er is... Uh, vanaf de 10e, 10 maart toen hij wegging, tot en met de dag van vandaag helemaal niks van hem vernomen, dat wil zeggen dan die pintransactie en die grenspassage op de 21e en de 23e maart maar sindsdien helemaal geen, geen taal mocht tekenen. Mm, en dat is natuurlijk wel zorgelijk, als hij ook niet meer gepint heeft. Dat klopt, ja. Hij zou ook op 7 mei terug zijn, had hij aan familie gemeld, had 8 mei een, een, een afspraak met de tandarts. Uh, Floris Johan Dierdorp, daar gaat het om. Uh, die uh, is ook niet de persoon om zijn afspraken niet na te komen. En uh, familie begon zich uh, na 8 mei, na die afspraak met die tante, toch wel zorgen te maken. Hij uh, heeft contact met de politie opgenomen. Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat deze man daar zelf voor gekozen heeft. Ja, dat kan. Uh, er zijn meerdere scenario's mogelijk. En, uh, dit is er één van. Maar nogmaals, uh, Floris Johan Dierdorp is niet de persoon om zijn afspraken niet na te komen. En afspraken op. Uh, 8 mei bij de tandarts, ja, die zouden normaal niet erg altijd nakomen. Ja. Zou dat niet lukken, dan zouden ze dat ook melden. Dus dat de, de familie zich ongerust maakt, dat snappen wij heel goed. Ja, het is niet zo dat deze meneer problemen had thuis? Nee, niet dat, uh, niet dat ons bekend was. Uh, men is echt oprecht verbaasd en ongerust dat, uh, dat uh, er geen, geen spoor meer van hem is. En we hebben geen enkele aanleiding om te denken dat er iets met hem aan de hand was in een negatieve zin. Uh, kortom, we weten het niet. En ja, meerdere scenario's staan wel open. Wat wordt er nu gedaan om hem te vinden? Naar deze meneer staat internationaal gesignaleerd als vermist. Dat betekent dat ieder politiekorps op de route van, uh, van Nederland naar Turkije... Uh, hem in het systeem heeft staan, om het zo maar even te zeggen. Uh, We hebben zelf ook uh, als politie contact opgenomen met uh, onze politievertegenwoordigers... op de diverse ambassades om uh, naar hem uit te kijken. En uh, ja, vergeet, vergeet ook niet, de familie zelf is ook actief geweest. hoor. Dus uh, heeft flyers gemaakt, uh, contact opgenomen met, uh, met servische media om uh, aandacht voor zijn vermissing te vragen. Goed, iedereen moet maar naar hem uitkijken. Ja, en dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, want meneer is twee meter vijf, oh. dus dan, uh, ja, dan een, valt hij wel een op. lange verschijning met een bril en donker haar en uh, op de fiets met een hoop fietstassen, want uh, hij was echt uh, van plan om te fietsen. En, uh... En ja, hij zou dus moeten opvallen. En wie hem heeft gezien of weet waar hij is of andere informatie heeft... Uh, maak een eind aan uh, die ongerustheid. Bel de politie alsjeblieft. Ja, op de route van München naar uh, Turkije. Meneer Van Imwegen van ja. de politie Zuid-Holland-Zuid. Dank u wel. Tot je dienst. In Oslo beginnen de aanklagers vandaag met hun slotpleidooi tegen Anders Breivik. Bij de aanslagen die hij pleegde kwamen niet alleen 77 mensen om het leven. Ook regeringsgebouwen werden volledig verwoest door de enorme bom die die niet te exploderen. Nog steeds zijn bouwvakkers bezig met het leeghalen van de ministeries. We gaan door de omheining. Een hokje, ik krijg een helm. De deur gaat open. Dit is eigenlijk verboden gebied, maar ik loop mee met Paul Weibu... die verantwoordelijk is voor het leeghalen van de gebouwen hier, de ministeries. Dat doen ze al een heel jaar lang. Zoldenberg zat op toppen daar. Hij wijst naar het hoge gebouw. Daar zat Stoltenberg, premier Stoltenberg. En Breivik had het op hem gemunt. Op de 16e etage had ze, de Noorse premier zijn kantoor. En hoe zag het eruit na die bomexplosie? explosie Er is het blant die het kantoor zo, ik niet uit. Het kantoor van de premier, die er op het moment van de bomexplosie niet was, zag er redelijk... ...onaangetast uit. Zijn kantoor was beveiligd met beton. Dat gold niet, zegt hij, voor het uh, kantoor van de minister van Justitie. Het Zelfde uh, gebouw op de vijftiende verdieping. Er was glas, hans papieren, uh, barneleker. Overal glas. En uh, zijn kinderen waren net langs geweest. Dus speelgoed, als zijn papieren allemaal door elkaar ja, altså man, man, de eerste man die er de rydde Eerste wat ze deden was hier opruimen zodat ze hier uh, überhaupt uh, naartoe konden. Toen probeerden ze zich een weg te banen door de gebouw heen. Osikre oh, oh, kunst. Misschien kan man zo, zo, zo. Vervolgens probeerden ze uh, een, een indruk te krijgen van alle waardevolle, belangrijke papieren. En hij zegt, in één gebouw was er asbest gevonden. Dus moesten ze alle papieren met een stofzuiger schoonmaken. Alle belangrijke papieren. Een paar maanden minst. Hij zegt, daar hebben ze een paar maanden over gedaan. Yeah. De ministeries lijken grote parkeergarages. Uh, en problem. het is een heel bizar gezicht. De hoge gebouwen waar alle... Ramen eruit zijn, er zit niks meer in, geen tussenwanden. Alleen het raamwerk staat er nog. En zo'n meter, zoals het hoort waar een De plek waar Breivik zijn, zijn auto parkeerde en de bom liet exploderen. Een enorme krater van zo'n 25 vierkante meter, waar bouwvakkers bezig zijn met het renoveren. Een enorm gat wat ze nu weer opnieuw vullen met beton. Man kan wel, melo, rehabiliteren, rehabilliteren, op opbellen, of zo kan man rive wat bouwen hebt niet. Ja, de grote vraag is nu slopen of renoveren, dat is een hele felle discussie en ook een gevoelig punt. Men als al dat is een besluitning, som, Ik graag is, ik schat hij is blij dat hij dat niet hoeft te beslissen. Dat gaat de regering beslissen. Een bijdrage van correspondente Rolien Kreton. Burma dan begeeft zich aarzelend op het pad van de democratie. Leider van de oppositie Aung San Sochi, waarschuwt voor te groot optimisme. En ze is niet de enige die denkt dat Burma er nog lang niet is. In de etnische staat Kachin vechten rebellen tegen het Birmeese leger vanuit een strook bevrijd gebied. Ze geloven pas dat Burma de goede kant op gaat als zij dezelfde rechten krijgen als de Birmezen. Correspondent Michel Maas bezocht de frontlijn en het ziekenhuis... en zag mannen die popelen om te gaan vechten. Ze hebben hun eigen tv-station. Met vrolijke deuntjes en marsmuziek om de oorlogsstemming erin te houden. Aan het front is die stemming heel anders. Daar gaat de meeste tijd voorbij met wachten. En schuilen voor de regen. Even buiten Liza is een militaire buitenpost. Een buitenpost, dat zijn twee huisjes, twee wachthuisjes en een barak voor de mannen. Eromheen is een loopgraaf gegraven en een bunker. Een bunker, dat is niet meer dan een gat in de grond met een muurtje eromheen. Maar goed, het is iets. De buitenpost kijkt aan de ene kant uit over een mooie groene vallei. Maar daar zit niemand naar te kijken. Ze kijken allemaal naar de andere kant. Een heuveltop. Daar zitten de Birmezen. Je kan niks zien. Je ziet alleen maar een gordijn van regen. En daarachter, ergens in de grijze massa, daar zit de vijand. Op een heldere dag kunnen de soldaten de vijand in de ogen kijken. Voelt de commandant van die buitenpost zich wel op zijn gemak? Ik maak me natuurlijk wel zorgen. De Birmezen zijn zo dichtbij. Maar ik ben niet bang voor ze. We hebben al vaker van ze gewonnen. Het lijkt stil, maar soms wordt er echt gevochten en dan vallen er gewonden. Tangun bijvoorbeeld liep een maand geleden tijdens velle gevechten op het mijn. Hij bekijkt de röntgenfoto's van zijn been dat vol zat met scherven en nu ook met een grote ijzeren pijn. Na de explosie lag ik op mijn rug. Ik zocht met mijn ogen de bomen af, om te zien of mijn been daar ergens hing. Toen zag ik dat het er nog aan zat. Meer recente slachtoffers vind ik in het militaire hospitaal van Liza. Twee gewonden zijn net twee dagen geleden hier binnengebracht. Ik heb ik kwam net terug van de kerkdienst. Een granaat ontplofte vlakbij. Ik heb scherven in mijn benen, mijn voeten en mijn handen. Mijn zuster haalt nog een scherp uit zijn benen met een pitje. Nee, erg subtiel gaat het allemaal niet. Mensen worden behandeld waar de anderen allemaal bij zitten. Geen gordijntjes, niks. Gewoon een bloot en open zaaltje. De oorlog woedt op een laag pitje. Maar deze soldaten die popelen om terug te gaan naar hun loopgraaf. Tangoon met zijn kapotte been, is er nu al klaar voor, vindt hij. Ik kan niet rennen, maar ik kan een geweer vasthouden. En ik wil vechten. Vechten voor mijn land. Want als je niet vecht, word je nooit vrij. Doei. Doei. ...reportage van onze correspondent Michel Maas vanuit Birma. Dit was zijn tweede reportage, morgen de derde en laatste aflevering. En die gaat over de kindsoldaten in het Birmese leger. Kopers van een nieuw bouwhuis betalen pas vanaf oktober volgend jaar het hogere btw-tarief. Nou, dat is het uh, goede nieuws. Maar de bubbels om die aankoop dan mee te vieren worden juist duurder. Slecht nieuws voor de wijnhandel, straks een reactie. Eerste verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. De weg. Ja, de viel op de A28, die groeit behoorlijk richting Utrecht... want er staat een auto in brand bij Leusden. Geen handige plek, 10 kilometer file vanaf Nijkerk. De A73 is nog altijd dicht richting Nijmegen, dat is bij Malden. Is daar vannacht een ernstig ongeluk gebeurd? Omrijden kan via Eindhoven over de A67... De A2 en de A50. Ja, je zei het al, Wijnand, dat is geen handige plek voor een autobrand. Dat nee. gaat gevolgen hebben voor de ochtendspits? Ja, het ja, is even de vraag. Als het brandje snel geblust is, dan, uh, dan moet het wel loslopen. Want de afgelopen dagen waren de ochtendspitsen... een stuk minder druk dan gebruikelijk. Voor een aantal mensen is de zomervakantie toch al begonnen. We verwachten rond half negen zo'n 100 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Greenpeace voert vanochtend actie tegen nieuwe boringen van Shell... in het Arctisch gebied, hoort daar net een reportage over. En Greenpeace eh, zet ijsblokken gevuld met milieuvriendelijke olie... voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar de politie, zo meldde Roepau al eerder, was er snel bij. Roel, hoe is het nu? Um, de stand van zaken is op dit moment dat er nog twee actievoerders uh, actief zijn... Die staan op die luifel met dat spandoek waarop de tekst te lezen is... Stop Shell beschermde Noordpool, getekend Greenpeace. En de rest van de actievoerders zijn inmiddels afgevoerd in busjes... ...en dat is inclusief de ijsbeer. Die is ook onder uh, zachte dwang uh, het busje ingebracht... Uh, uh, het is trouwens uh, ordelijk verlopen, er, er waren geen uh, gewelddadigheden, duur- of trekpartijen, dus wat dat betreft is het allemaal keurig verlopen. Alleen ja, de actie is uh, halverwege gestrand. De, het was de bedoeling om hier een ijsmuur van 2 meter hoog op te bouwen. Ze zijn blijven steken bij, wow, wat zal het zijn, 60, 80 centimeter. Dus wat dat betreft is de actie niet helemaal geslaagd. De vraag is ook of Shell getipt is over deze actie. Daar breken de mensen van Greenpeace zich op dit moment het hoofd over. Rolf Schipper is hier nog steeds. Campagneleider Klimaat en Energie. Ik zat me af te vragen, meneer Schipper, bent u hier eigenlijk niet aan het verkeerde adres? Want Shell heeft gewoon een licentie gekregen van de Amerikaanse overheid. Dus waar u ijsblokken moet neerzetten, dat is bij het Witte Huis of bij uh, het capitool. Toch heb je als oliebedrijf ook de keuze om uh, te, te kiezen voor of... Naar de meest ge, uh, unieke en kwetsbare plekken op de wereld te gaan. om je olie te winnen. of om te kijken waar de toekomst ons heen brengt. En dat is uiteindelijk geen olie. maar dat is een wereld die voorzien wordt met schone energie. Bijvoorbeeld uit wind en uit zon. En Shell is ook uh, een van de energiebedrijven. die als eerste een paar jaar geleden heeft gezegd. van wij gaan helemaal niets meer doen aan die schone energie. Wij gaan alleen maar investeren in olie. En ze doen dat op uh, ja, hele kwetsbare plekken op de wereld. Nou ja, en u ziet dat ze niet helemaal ongelijk hebben. want uh, de klimaattop die op dit moment in Rio wordt gehouden. ...lijkt op voorhand al mislukt te zijn. Alle aandacht gaat uit naar de g 20 bijeenkomst ...waar het gaat om de, het, het redden van de economie, de wereldeconomie. Dus ja, die olie, die 25 miljard vaten olie... ...die zullen echt wel opgepompt worden uit dat Arktische gebied... ...want we hebben het gewoon nodig. Toch is dat niet waar. Het is heel erg kortzichtig om te denken dat je met um, drie jaar extra olie voor de wereld, want daar hebben we het bij de Noordpool over, dat je daar de wereld mee redt. Het is hele dure olie. Um, het is ook een hele dure en risicovolle onderneming. Ook financieel. Uh, ook banken en verzekeraars waarschuwen vanuit het financieel oogpunt voor het boren bij het Noordpoolgebied. Um, dus als je dan toch veel geld uitgeeft aan energie, stopt dat dan in de energie van de toekomst, in wind- en zonne-energie. Maar ja, goed, uh, Shell heeft wel een licentie gekregen... en die is van alle kanten tegen het licht gehouden. Er is dus gekeken naar aspecten van milieuveiligheid... en uh, risico's voor de mensen die daar wonen. En blijkbaar is het allemaal in orde bevonden... door de overheid in Amerika. Ja, dat is verbazingwekkend. Um, ik moet dus wel zeggen dat Shell dus wel als hardste heeft gepusht... om ook zo'n vergunning te krijgen. Dus nogmaals, kijk... Um, nou, geen wonder ze een commerciële het onderneming. Ja, maar goed, andere oliebedrijven staan niet zo hard te trappelen. Ehm... Um, maar het is uh, het plan wat Shell heeft liggen, of het nou is goedgekeurd door de overheid of niet... Uh, het, plan, het noodplan voor als er olielekken zijn, dat durft van geen kanten. En dat uh, wordt ook door onderzoeksbureaus van de Amerikaanse overheid aangegeven. Um, die gaan akkoord met een noodplan waarin staat dat er nog steeds een kans van 1 op 5 is dat er een olielek gebeurt. En dat als er een olielek plaatsvindt, dat het praktisch niet is op te ruimen. Bent u nou teleurgesteld dat het zo is afgelopen, deze actie? Het is natuurlijk jammer dat uh, mensen zo snel zijn gearresteerd. Uh, maar er staat nog steeds een, uh, een ijsmuur hier voor het kantoor. En er hangt een groot spandoek. Uh, en die ijsmuur, die blijft hier ook staan. Die staat daar hartstikke stevig. Uh, en, en die dus... zullen de mensen, als ze zo meteen naar kantoor komen... het is nu nog vroeg, ook inderdaad wel opmerken. En daar zullen ze het hunne van vinden. Roppaal in Den Haag bij die actie van Greenpeace... die dus vrij snel is beëindigd. 10 minuten voor zeven is het. U naar het NOS Radio 1 journaal. Zeiden het al goed nieuws voor kopers van een nieuwbouwhuis? Die hoeven pas vanaf oktober namelijk volgend jaar... het hogere btw-tarief van 21 procent te betalen. Maar dat betekent slecht nieuws voor wijnhandelaren... Het uitstellen van de btw-verhoring voor de huiseigenaren kost zo'n 45 miljoen euro. Nou, dat geld wordt binnengehaald door de lagere accijns op moeserende wijn, bubbels, te schrappen. Die lagere accijns leidden twee weken geleden nog tot grote blijdschap onder wijnhandelaren. Ik hoop dat dit bijdraagt aan dat we echt meer bubbels gaan drinken met z'n allen. En niet alleen maar uh, omdat we die ene keer gaan trouwen. Maar ik zou zeggen, juist op maandag, onder de appelboom, met z'n allen, uh, bubbelen maar. Ik zou zeggen, proost. Dirk Neleman van wijnhandel By The Grape in Velp hoorde u twee weken geleden in feeststemming. Maar meneer Neleman, goedemorgen. Goedemorgen. Die kurk had u beter kunnen laten zitten. Ja, ik heb echt de wallen onder mijn ogen. Waarvan? Nou, van, van dit slechte nieuws. Oh, ik dacht dat u nog een fles vleeshandel keurkt. Maar dat komt inderdaad hard aan. Dat komt heel hard aan, ja. En ik... Uh... Ik probeer het enorm te stimuleren door uh, veel bubbels uh, te drinken. Want uh, zoals ik net ook uh, zei in het vorige uh, stukje... is niks zo feestelijk als uh, glasbubbels. Uh, glas maar ja, om daar nou uh, zo door gestraft te worden... omdat er uh, ooit in, een, uh, in bijna vorige eeuw uh, iets bedacht is... dat, uh, dat de rijken uh, uh, gestraft konden worden voor het uh, drinken van, uh, van uh, champagne vooral. Dus de luxe tax. Ja, dat men dat dan nu uh, in stand uh, wil uh, houden. En uh, ja, ik gun natuurlijk elke huiseigenaar, zoals ik zelf ook ben, een voordeel. En het uh, zou zeer wenselijk zijn dat die markt weer op gang komt. Maar dan denk ik van, dan kunnen ze toch wel iets uh, creatievers bedenken... dan een, uh, het net aangekondigde strafaccijns, uh, uh, wat uh, zou worden opgeheft, uh, weer, uh, weer in te trekken. Ja, en hoe is het met de markt van de moes hier in de wijn? Heeft die, oh. heeft die steun nodig? Nou, um, ja, eigenlijk waar je naar nou moet kijken is dat er uh, op dit moment uh, veel te weinig uh, uh, bubbels gedronken worden. Uh, dat zou veel meer kunnen zijn, want ik denk dat Nederlands uh, massaal uh, uh, moserende wijn zou ontdekken... doordat uh, het op een gelijk niveau uh, met wijn getrokken zou worden. En dat, dat is vooral uh, jammer. Het is niet zo dat er helemaal geen, uh, geen bubbels gedronken worden. Of dat het een... Uh, een hele zielige categorie is. Dus, nee, nee. En, en, en moeserende wijn wordt niet meer alleen maar door mensen uit hogere klassen gedronken? Nee, nee, wijn in z'n totaliteit staat op het noodzakelijke boodschappenlijstje... net als een pak melk. Um, en bubbels drinken we helaas alleen nog maar tijdens bruiloften... of als je dat uh, je koopwoning hebt verkocht of uh, aangekocht. Ja, precies. En daar gaat het nou net om, uh, meneer Neleman, um, over die koopwoningen. Nou is het zo, als ik u ook zo beluister, dat... De wijnmarkt niet zoveel stimulatie nodig heeft, maar de woningbouwmarkt wel. Heeft u er niet enig begrip voor dat dit gebeurt? Uh, nou, wat ik net zei, uh, heb ik alle begrip voor dat er gekeken wordt... hoe uh, de woningmarkt weer uh, aangezwengeld uh, gaat, uh, gaat worden. Want die is hartstikke op slot. Ik heb zelf ook een huis te koop. Maar uh, die niet verkocht raakt. Maar uh, ja, dat uh, gaat niet gebeuren door... Uh... Door deze bubbeltax uh, <laughs> weer in te trekken. Nee, en u had nog wel uh, zo gestreden, hè? voor uh, Nou, het ja, verlage. behoorlijk. Dus, ja, met ja, met de, de, de petitie zelfs met Hubrecht Duiker geloof ik. Ja, top. Het oh. uh, originele idee was van, uh, van Hubert Duiker. En uh, ja, we hebben ons samen met hem uh, daarvoor uh, voor hard gemaakt. En uh, we overwegen nu. Uh, om uh, net als dat je een partij voor de dieren hebt. om maar eens een partij uh, voor de bubbels op te richten. Oh jee. <laughs> Zou je dat nou wel doen? Nou, we zijn strijdbaar. <laughs> en en ja, een, een, een echte one-issue partij gaat u oprichten. Of maakt u nou een geintje? Nou, ik maak een geintje. Maar ja, uh, ik, ik zal het zeker met uw Duyker overleggen. Ah, oké. Okay. Derek Nederland, veel succes dan met de oprichting van uh, de One-Bubble partij. Ja, dank je wel. Dank u. Taal. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. De zomerfiles door wegverbetering staat met grote letters op de voorpagina van de Telegraaf. Weggebruikers worden de komende maanden opgezadeld met lange files... als gevolg van werkzaamheden aan snelwegen, bruggen en viaducten. Vooral op cruciale knooppunten en verbindingswegen... moeten automobilisten rekening houden met vertragingen en afsluitingen. De Verkeersinformatiedienst, de VID en de ANWB hebben de plekken met werkzaamheden in kaart gebracht. Op nou, de belangrijke verkeersaders, zoals bijvoorbeeld de A2, A10, A12, A27, wordt grote hinder verwacht, zegt de VID. De ANWB waarschuwt dat vooral vakantieverkeer naar het zuiden met veel oponthoud rekening moet houden. Een van de grote operaties is bijvoorbeeld de aanleg van de nieuwe Waalbrug tussen de knooppunten Ewijk en Valburg. Roemenië wil Nederlandse F-16's kopen, meldt het Nederlands Dagblad. Het land zou 15 gevechtsvliegtuigen over willen nemen. En de Roemeense minister van Defensie heeft aangekondigd een team van deskundigen te sturen, en die moet dan de toestelling gaan inspecteren. Roemenië gaat ook in Portugal kijken... omdat dat land eveneens een overtallige F-16's kwijt wil. Ook de Amerikanen zijn met tweedehands vliegtuigen in de race. We hebben in ieder geval geen geld om nieuwe jachtvliegtuigen te kopen, zegt de minister. De Nederlandse regering wil de belangstelling van Roemenië bevestigen nog ontkennen. Weten scholieren hoe democratie werkt? En zien ze het belang in van de politiek? Zulke vragen werden gesteld aan 140.000 scholieren in 38 landen... om te kijken of ze volwaardig burger zijn. En wat blijkt? Volgens trouw staan de Nederlandse scholieren... op de allerlaatste plaats. Nederlandse scholen zijn sinds 2005 verplicht... aandacht te besteden aan burgerschap. Maar anders dan in veel andere landen... staat het niet als apart vak op het rooster. De onderwijsinspectie waarschuwt al een paar jaar... dat er nog te weinig van terechtkomt. De Nederlandse bank heeft informatie achtergehouden voor de commissie De Wit die de brankencrisis onderzocht. Volgens de Volkskrant ontving de commissie belangrijke stukken pas na de presentatie van het rapport in april een vordering heeft de Nederlandse bank deze stukken deze maand dan toch maar aan de wit overgedragen. De commissie heeft vooralsnog geen aanleiding gevonden om het rapport op essentiële punten te wijzigen met die nieuwe informatie. Wel wil de commissie dat minister De Jager de Nederlandse bank een tik op de vinger schrijft. Het is een parlementaire enquêtecommissie niet eerder overkomen dat gevraagde documenten zijn achtergehouden. En een werkgever heeft het recht om in te grijpen als een personeelslid twee pakjes sigaretten per dag rookt of 140 kilo weegt, zegt minister Kamp van Sociale Zaken in een reactie op het onderzoek van zijn eigen ministerie. In het AD zegt hij dat je goed moet presteren als je een salaris krijgt en dat gaat beter bij een goede gezondheid. Volgens Kamp is het aan werknemers om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Dat kan door te werken aan kennis en vaardigheden, maar zeker ook door fit te blijven. De minister ziet er niets in om rokende of te dikke werknemers te dwingen hun levensstijl aan te passen. De werkgever moet volgens Kamp zelf bepalen hoe hij daarmee omgaat. Dan nog opvallend op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een hele zwarte foto. Het gaat om acties van uh, Spaanse mijnwerkers... Het is uh, in Asturias, in het noorden van Spanje. En al dagen blokkeren de 8000 mijnwerkers wegen en spoorbanen. Dat doen ze met brandende autobanden. Vandaar uh, dat zwarte foto. Op het behoud strijden zij van hun baan. Het, is, het ziet er niet erg schoon uit. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... praten wij door over Griekenland. In Athene wordt vandaag, naar verwachting... de nieuwe Griekse regering van premier Samaras bekendgemaakt. Zo dadelijk meer. Blijf luisteren.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 De Nederlandse opera presenteert het hoogtepunt van het seizoen. Wagner's Parsifal in een nieuwe regie van Pierre Audi. Bestel nu de laatste kaarten via dno.nl. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. Zodat u niet alleen weet waarom de aandelenmarkt zo nerveus is... maar vooral of u er nou ook onrustig van moet worden of juist niet. Bekijk de online video op abnamro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anoniem. Dit is Radio 1.